Dankjewel, Rick Zaal. En hier zijn we dan alweer voor de derde keer bij De Familie. Allereerst zullen de personages zich even aan u voorstellen. Uh, Freek, wil jij beginnen als eerste? Uh, ja, ik ben dus Freek. Ik ben 39. Ik ben leraar maatschappijleer. Nou ja, ik was leraar maatschappijleer. Ik ben helaas geheel buiten mijn schuld arbeidsongeschikt verklaard. En dat heeft nogal vervelende financiële consequenties. Maar denkt u nou vooral niet dat ik maatschappelijk gezien zeg maar niet geslaagd zou zijn? En niets is minder waar. Ik woon in een prachtig groot huis. Dat is dan wel van mijn moeder, maar het is wel een heel groot huis. En verder heb ik een vriendin waar ik erg, erg verliefd op ben. En dan is er natuurlijk ook mijn vrouw, Claire, waar ik van hou. Oh ja. Nou, ik ben dus Claire. Ik ben 42. En ik wil dus best wel een heel eind met Freek Mijn Man hier meegaan. Maar ik vind echt wel dat er een heleboel dingen bespreekbaar moeten zijn. Maar wat ik me vandaag weer flikt. Ik begrijp gewoon niet waar ik dat aan verdiend heb. En buiten dat alles vind ik Nancy, zijn vriendinnetje, een hele aardige, spontane meid. Maar soms heeft ze toch nog wat begeleiding nodig, hè. Soms moet ze toch echt even teruggevloten worden. Jazeker, Claire. Ja. Ja. Daar heb jij recht in. Ik ben um, Nancy. En ik ben inderdaad af en toe een beetje impulsief. Maar ja, dat heeft met mijn um, achtergrond te maken. Vroeger al, dat weet ik nog zo goed. Dan zei Fatih, die zei soms Nancy. Maar dan zo op een toon dat ik wist dat ik ergens toch wat moest inbinden. Nou ja, en eigenlijk ben ik vanwege die um, impulsiviteit vier jaar terug naar Nederland gekomen. En toen heb ik al heel snel een eigen plekje kunnen opbouwen bij Claire en die lieve Freekje. En eerlijk waar, soms voel ik mij hier nog thuiser dan thuis. En, uh, ik ben Olga. Ik kom uh, alweer jaren hier bij de familie over de vloer. Maar nu hadden ze me gevraagd om uh, vandaag zo tegen half één even langs te komen. Nou, dat doe ik dan maar. Tot straks, luisteraars. Nou, en ja, ik ben Marie-Christine. meneer had gevraagd of ik een borreltje kwam drinken. Dus daarom zit ik hier, hè. Een beetje gek eigenlijk, want ik kom nooit op zondag. Maar ja, zwaar, daar zit ik dan, hè. Zonder op zondag. Ik vind het toch vreemd. Echt bellen, hoor. Hey. Ja, luisteraars. Daar zitten ze dan, Freek en Marie-Christine. Freek, als jij nou even dat beloofde borreltje in wilt schenken voor Marie-Christine, dan kan het hoorspel beginnen. Oh ja. Ja? Ja. ja. Zo. Ja. Nou. Zo. Op de koningin, dan maar, uh, meneer. Ja. Op je gezondheid. Maar houd maar op Freek. Gewoon Freek. Het is dus tenslotte zondag. Freek? Tegen u. Nou, op dinsdag is het altijd heel erg, meneer. Goedemorgen, meneer. Nog speciale wensen, meneer. Nancy's kamer ook, meneer. Klopt, ja, klopt, klopt. Klop. Helemaal waar. Maar op dinsdag ben je hier hulp in de huishouding. En dan ben ik inderdaad, zeg maar, meneer voor jou. Mm -hmm. Maar nu, op zondag, ben ik freak. Gewoon freak. dat is wennen, zeg. Wennen? Nou, ja, die oranje bitter, bedoel ik. Marie-Christine, met die oranjes is het maatschappelijk gezien altijd wennen geweest. Ik bedoel, wat heb je feitelijk aan die lui? Zeg, zeg nou eens eerlijk, ik bedoel van mens tot mens. En niet van Marie-Christine tot meneer, zeg maar. Nou ja, zij brengt toch een grote saamhorigheid in ons land, hoor. Zij is toch steeds weer in staat om boven alle partijen te staan. Vindt u ook niet? Jij bedoelt dat we die ene dag vrij af hebben. Ja, op school dan tenminste. En niet eens op haar eigen verjaardag, vandaag dus. Maar op die van haar moeder. En dan hebben we nog de kersttoespraak. ...en de opening van de Staten-Generaal... ...en af en toe een ramp. Ja, bij een ramp wil majesteit zich ook nog wel eens laten zien. Het voordeel daarbij is wel dat ze bij zulke tragische gelegenheden... ...niet zo'n belachelijke hoed draagt. Nou, meneer, toch? Ja, dat vind ik toevallig. Mag ik? Fijn. Ja, ik vind dat onze vorstin... Ja, ...proost. Proost, ja. Oh. Ja, dat ze belachelijke hoofddeksels draagt. En nou, nou jij weer... Trouwens, jij hebt ook een hoedje op. Zo ken ik jou helemaal niet. Nou, werk weet ik van huishuid heel goed van privé te scheiden, meneer. Ik bedoel, het is al een hele klap voor me geweest... dat ik na mijn studie in de weg- en waterbouw andermans klozetten... Ja, ik weet wat u denkt. Dat heeft ook alles met water van doen. Maar het is toch een hele frustratie... wanneer je je studie niet in dienst van de gemeenschap kan stellen. Dat is een hele dip... Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit zo mee stilgegaan. Ja. Hoeveel jaar geleden is het nu al niet dat Zeeland overstroomde? Ja, praten hm? we toch gauw over de jaren 50? Precies. En is er na die ramp nog ooit iets gebeurd op mijn vakgebied dan, hè? Bij Maastricht heeft er toch flink gespookt, als ik het journaal mag geloven. Ach, ach, ach, de Maas heeft een beetje buiten de pot geplast, ach. Dat doen ze in Limburg alleen maar om op te vallen. Er is toch een hoop aandachttrekkerij bij. Dat gewest, dat moet per se in de belangstelling blijven. Dan een overstromingje, dan weer een katholiek bischopje dat vertrekt. Zo is er altijd wat met Limburg, maar niet heus. Nog een glaasje Beatrix, zou ik maar zeggen. Oh, eentje dan, want ik moet nog op de fiets, hè. Hm. Daar ga je, Marie-Christine. Eh, uh, ja, daar gaat u, meneer. Freek, het is zondag, gewoon Freek. Zo noemt iedereen me hier in huis. Nou, dat is wel even wennen, hoor. Ja, van huis uit ben ik dat niet gewoon, hè. Hm. Van huis uit is me altijd voorgehouden in je werk nooit te familiair te worden. Want dat leidt alleen maar tot complicaties, hè. Hm. Zie ik dat de ramen nu alweer zijn gedaan? De ramen? Ja. Waar? Ja, dat, dat, dat, oh, zie, daar. Dat, dat zie ik aan de strepen. Dat zie je aan de strepen. Ach, die strepen. Dat zijn mijn strepen niet. Dat zijn jouw strepen nee. niet? Nee. Wat merkwaardig dat dat jouw strepen niet zijn. Hé? Nee. Oh, ja, wacht, ik weet het weer dom van me. Nee, gistermiddag heb ik de ramen nog eens eentje gegeven. Ja, dat heb ik gedaan. Ik dacht nog morgen is het zondag en dan wil ik zien wat we zeggen. Zeg maar. En euh, nou ja, zo komen die strepen daar op de ramen. Begrijp je? U heeft zelf... ...de ramen gedaan. Ja, ja. Ik heb geen polio. <lacht> Vroeger als kind deed ik niet anders. Maar we, we, we hadden het over iets anders. We, we hadden we het ook over? Complicaties. Oh ja, ja. Jij klapte nooit uit de school. Nee, dat begrijpt u toch wel. Ja, ik kom zo'n beetje bij iedereen over de vloer. En ja, dan is het toch... Horen, zien en zwijgen. Stel u voor. Ja? Nou, stel u voor. Ik zou over de situatie hier in huis uit de school klappen. Hoe zou u dat vinden? Geen probleem, marie Christine. Geen enkel probleem, hoor. Oh. Ik heb geen geheimen. Oh, nee. Nee, die tijd is voorbij. Nou, voor u misschien. Maar ik behoud mijn integriteit. Volksmond wil nog wel eens zeggen... met mij, met mij kan je alle kanten op. Maar ik zweer bij mijn integriteit. Nou, daar ben ik blij om. Uh, mijn beste Marie... Christine? Uh, ja, dat brengt me op het volgende. Oh, het is toch niet ernstig, hè? Ach, Marie. Christine? Wat is ernstig vandaag de dag? Zijn de bombardementen op Irak ernstig? Zijn de duizenden verkrachte vrouwen in Joegoslavië ernstig? Zijn die fotogenieke Palestijnen compleet met radio en televisie en dat niemandland ernstig? Maar wat, wat, wat is er dan? Zeg het maar. Ik... ik kan het niet. Ik kan het niet Doe Meneer, rustig nu. Maar meneer, dat komt allemaal wel in orde. Voor nu is het ook niet makkelijk, dat weet ik toch ja, best. Toch moet ik het vertellen. Ik, ik moet het je zeggen. Ik kan het. Ik kan het niet. Oké. Okay. Oh, halleluja. Wat een wereld! Ja. Dat oh, no. is ja, ja. ja. ja. oh, okay. ja, Daarom zien we, daar hebben Marie-Christine, oh, wat een oh. verrassing. Dag. Dag. Freek, dat hadden we niet afgesproken. Die Marie-Christine, oh. hallo. Het, het is toch nog geen dinsdag. En Hans, nou, uh, Dag, meneer. Ja, ik kwam de dames op straat tegen en toen ben ik maar meegegaan. Oh, gaatje, ja. Wat zie je er weer stralend uit. Mag Dank ik je een u. minuutje spreken, Freek? Eén minuutje? Ja, uh, dames, de oranje bitter staat ervoor. Hoe komt zij hier? Wie? Marie-Christine. Ja, met de fiets. Ja, lul, Hannes, dat bedoel ik niet. Dat was toch niet de afspraak? Eerst zijn Olga komen en dan Marie. Christine. Weet je, Freek, je moet niet zoveel zuipen. Dan kunnen je hersens niet tegen, wat daar nog van over is. Godsamme, maar wat doen we nu? Ja, ja, wat doen we nou? Uh, laten we gezellig doen. Gezellig doen? Eén moet eruit, Freek. Twee werksters kunnen we niet meer betalen. Of beter, kan ik niet meer betalen. Versta je? Eén moet eruit. Ja, ga je gaan. Ik? Ik dank je feestelijk. Ik heb die dames niet aangenomen. Jij moet het doen, Vreek. Of kan je soms weer niet kiezen, Vreekje? Dat ja. heb ik nog nooit meer hoor. Abgelaufen, nou toch gezellig zijn, hier onder die ons. Die moet die Duitse herdershond van je africhten, lulhommers. Bemoeien je met je eigen zaken, ja. Abgelaufen, wil nee. iemand nog een bittertje gezellig ja, zijn? Ja, sorry dames, nee. ja, we hadden even een bespreking ja, het, ja. van, zeg maar, huishoudelijke aard. Ach ja, dat moet ook gebeuren, hè. Zeg, Claire, ja. ik zit nu al heel de tijd uh, te kijken naar die bank ja, daar. Mooie en... bank, ja, mooie bank, vind je niet? Ja, daar zijn we erg aan geheugd. Ja, die is al vermoedig geweest. Prima oh, kwaliteit, ja. maar, hoor, die bank. Het is heel gek, maar naar mijn idee zet ik die en bank... En heb je die stoffelijk... dus ook, gevoeld? Het is, is moois. Is... Ja, maar nee, ik dat zet dat hem is... toch altijd anders, dat naar mijn idee. Uh, Zij hem altijd anders? Maar zoals hij nu staat, zet ik hem altijd. Of ik moet mij wel heel erg sterk vergissen... Oh, nou dan vergist u zich wel degelijk hoor, wanneer oh, ja? ik zo vrij mag zijn. Oh, ja. Ja, nou. Persoonlijk vind ik de bank in en was schuinere stand wel net zo, net staan. Nee. Oh, bij ons vroeger nee. thuis hadden wij zo Ja, je, je, je moet met kan... meubelen weten te spelen. Dan is het iedere dag weer een verrassing. Ja. Ik bedoel, uh, als je binnenkomt. Ja, hij bedoelt dat je jezelf niet door de dingen moet laten leven, hè? Ja, ja. ja dat bedoelt mijn oh, vreekje. wat graag. Natuurlijk, daarom staan die leuke tinnen vaasjes anders dan ik ze neergezet heb. Ja, uh, die vaasjes die zijn van mijn tante geweest. Maar, Dat is zo'n leuk verhaal. Uh, zo heb ik ze neergezet. Wat? U? Nou, ja. ik, ik wil ze ook nog wel eens een stukje verschuiven, hoor. Als ik in een stil moment aan tante denk, dan ga ik met de dingen schuiven. Ja. Uh, willen we allemaal koffie? graag oh, hè dames ja ik ben ook bij van die oranje bitter mooi lekker sterk naar hem zet ik ook nee. ja, ik drink wel nee ja, maar als je er op de fiets moet hè altijd. Ja. nou voor staat toch onze zondagse kan zal ik maar zeggen die met het gouden tuutje. oh die, die heb ik in de grote kast gezet hè oh die hoort toch op het aanrecht hoezo in de kast oh, ja ik zet die zondagse kan met dat gouden tuutje altijd in de grote kast Pardon? Ja, dat doe ik altijd, ja. Nee, ik doe oh. iets. Ja, dames, dames. Ik zet die hoort hij hoor. Dames, dames. Dames. Ja? Dames. Dames. Dames. Die, nou, <traumbeeren> dames. dames, hoort, dames, dames, dames, dames, dames, dames um, iets meer tekst graag. <tIS> ah, Oké, okay, daar gaat hij dan. Dame, uh, Olga en Marie-Christine. Ja. Oh. Gaat Ken hij ik, spreken? Vati bij ons thuis komt dat ook zo mooi. Een beetje melk erin misschien? Oh graag, ja. ja. Dan, Heerlijk. dan zet hij de vensters open en zuiken ook of niet? Oh, nee, nee, dankjewel. Oh, en voor mij wel graag een, Oh een natuurlijk. En dan zet hij de vensters open en dan sprak oh, nee, hij uit Wollebos... bos. beetje melk. Oh, een ook misschien daarbij? Oh, nee, voor de ja, ja. En dan sprak hij uit Wollebos. Fati, oh, mijn Fati kon spreken als die... Ja, Nancy, die... als jij nu even je mond houdt, dan kan Freek ook iets zeggen, ja? Jij snoert mij altijd de mond als ik over vroeger wil beginnen. Maar vroeger is voor mij heel belangrijk. Uit vroeger put ik alles wat van belang is voor mijn vrouw... Ja, Nancy, af. Ah. Oké, okay, dan gaat hij dan nog een keer. Marie-Christine en Olga, ja. zo kan het niet langer. Uh, Claire, Nancy en ik hier uh, hebben, zeg maar, besloten om open kaart met jullie te spelen. En gaan het volgende... Uw koffie wordt koud. Ja, dan zijn de wisselwachter wel belangrijke dingen. Oh. Sorry. Uh, laat ik jullie eerst eens aan elkaar voorstellen. Oh, doe geen moeite, dat kunnen we zelf ook wel. Ja, ja daar twijfel ik geen moment aan. Oh. Uh, ik bedoel, daar ken ik jullie goed genoeg voor. Olga, Marie-Christine. Nee. Um, bij mijn weten bedoelt meneer daar niets nee, meer, hoor. Nee, dat zeg ik met u. Zolang ik meneer ken, heeft u zich altijd ja, als een heer gedragen. Oh ja, mijn freekje is een fijn mens. Ja, breek me de bek niet open. Maar ga vooral door, hè? Dank je, Claire. Zoals ik al zei, Olga en Marie... Christine? Ja, hij heeft echt wat met zijn kop hoor. Ja, dankjewel, Christine. Dus zoals ik al twee keer zei, lijkt het me nuttig om jullie nader aan elkaar voor te stellen. Nou, dat is niet nodig. Dat is, is niet nodig, ik, ik je je begrepen, wel Jawel, jawel, jawel. Jullie zijn allebei is... werkzaam ja? in dit huis, als werkster. Als huishoudelijke hulp, ja, zeg maar. Wat? Heb je ooit, zeg. Wat krijgen we nu? Nou, begrijp ik het. Steeds als ik de ribben van de verwarmingselementen... Eens ...goed onder handen wilde nemen, dan hoeft het al niet meer. Nee, dat klopt, want ik was je voor, hè. Dat is heel gek, maar ik vind het zo'n leuk, dom werkje, hè? Oh, ja? ja? hoe gek dat ook mag klinken, maar ik ben er zonder te overdrijven... nou, verzot op. Oh, ik ook? Oh. Ja, nou, na mijn studie weg- en waterbouw dacht ik... ...als ze mij bij weg- en waterbouw niet willen hebben dan stort ik mij op de ribben van de verwarmingselementen. En je oké, oké, daar heeft de maatschappij dan wel niet voor betaald. Vertel mij niks, nee. Via mijn man heb ik eens inzage gehad in het bedrag dat wij met z'n allen... Hè, zowel in een modale student investeren. Nou, dat is werkelijk niet te filmen. Oh. Maar wanneer de maatschappij op haar beurt... niet van mijn gediplomeerde inzichten gebruik wil maken... tja, dan stort ik al mijn energie op de ribben van de verwarming. Nou, voor nee? mij heb je het grootste gelijk van de wereld. Ja. Met mij ging het eigenlijk net Zij, zo. In de dames en ja. Olga ja, en Christine. Dames, dus na mijn studie Ik was dacht rechten, ik. Even, toen ja. ik toetrad tot Born. mijn maatschap, toen mm -hmm. had ik al heel snel in de gaten. Ik kon dus de lullige zaakjes op kantoor oh, opknappen. Ja, oh, ja. ja, je hoeft mij niet te vertellen. Die nee. moeten ook gebeuren. Hè? Ik zeg altijd maar een advocaat is er voor iedereen. Ja, dat is een goede. Ja, de beetje zaken gingen aan mijn neus voorbij. Wat krijg je dan? Ruzie op de zaak. Tuurlijk. Ruzie thuis. Tuurlijk. Dus wat zeg ik tegen mezelf? Ik zeg Olga, laat je handen zwapperen. Heb ik van mijn vader. Oh, leuk. Dat lag die oude altijd zo'n beetje in de mond bestuiven. Olgaatje, laat je handen zwapperen. Ja, laat je handen zwapperen. Nou, dat heb ik gedaan. Waar nog bij komt dat de pleiter van mijn dromen geen kinderen wilde. Ach. Nou, voor mij geen punt hoor. Ik heb andere hobby's. Die ja? kun je tenminste uitzoeken. Ach. En met kinderen moet je maar afwachten. Oh, ja, zeker. Dat hè? is zeker moet ja. ja. ja. Je ja. Nee, weet nooit wat je in de laaier krijgt. Nou, zijn we de dames? Ja. Fijn. Ja. Wel nu. De zaak is deze, dat Claire en ik genoodzaakt zijn om een van jullie op te zeggen. Of hoe zeg je dat beter? Te ontslaan. Ja, genau. Vrije zaak. Claire en ik doen dat werkelijk met bloedend hart. Jullie inzet was werkelijk onbetaalbaar. Ja, dat is ons bekend, ja. Oh, ik kreeg u ook zo weinig. Ja, verschrikkelijk. Nou, om, om een lang verhaal kort te maken, we zijn gedwongen om te kiezen. Eén hulp in de huishouding moet helaas afvallen. Meneer bedoelt... Van één hulp moeten we zeg maar afscheid nemen. Ja, het is zo en het is niet anders. En dat zomaar plots klaps. Nou, dat vind ik wel een zeer koude douche. Ja. Ik weet niet wat jij ervan denkt, Marie-Christine, maar een dergelijke handelswijze stuit mij wel tegen de borst. Maar u moet toch kunnen begrijpen uh, dat het Laat mij je. maar, Nancy. Nou, ja. okay. Als u de kranten hebt gevolgd, weet u ook wel dat mijn man in een hachelijke positie verkeert. Het is nog maar helemaal bevraagd in welke financiële regeling hij gaat vallen daar dat we even pas op de plaats moeten maken. Nou, dat begrijpt u toch? Dat begrijpen wij best. En ik hoop dat ik ook namens mijn collega's spreek. Huh? Oh, jazeker. Alleen, welke criteria denkt u aan te leggen om tot uw keuze te komen? Een um, kruis of munt misschien? Nou ja. Nancy. Tja. Om en om misschien. Oh nee hoor, deze job vraagt om continuïteit. Beslist. Tja. Ja. Zal ik je nu ook maar tja zeggen? Tja, dan weten wij wel genoeg. Tja, dat dacht ik ook. Nou, dames, dames, zo gaat dat niet. Een kleine maand geleden heb ik jullie nog allebei een kerstroos bezorgd. En wat voor een? Jullie zijn hier allebei zo'n beetje kind aan huis. Meneer, zo gaat dat wel. En u hoeft niet meer te kiezen. Wij gaan allebei samen. Adieu, adieu. Claire, Claire, doe iets. Zijn verdwenen? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dan moeten we alles zelf doen. Pardon, Pardon, ik? Ja, zonder hulp in de huishouding moeten wij het doen. Wij? Ik denk jij. Ik? Maar, mijn lieve Freekje. Ik kan mijn derde wereldwinkel toch niet in de steek laten. Oh nee, ik heb net weer een nieuwe collectie uit Ghana bekomen. En die moet nog helemaal geprijsd worden. Ik kan die Afrikaan toch niet teleurstellen? Nee. Je genezen moet je niet in de kou laten staan. Nou, en, en zoals je weet, vervang ik Anton vier maanden op kantoor. Enfin, ik moet nog even wat stukken bekijken. Zeg, loop je even mee, Nancy? Dan kun je kijken of die boekje past. niet je... Oh, ja, dat vond ik zo'n goed idee. Maar misschien is die een beetje te kort geworden. Dan moet ik het misschien even aanpassen. Poeh. Ah. Moeder, met Freek. Welke Freek uw zoon? Ja, die ja. De moeder, luister, ik heb een beetje... een. Wat? Heb ik wat gezien? Uw vlag? Waarom hebt u een godsnaam op zondag een vlag nodig? Oh ja. Nee, de koningin. De koningin is jarig. Ja, dat is waar. Welke kleur heeft die vlag? Een rood-wit-blauwe? Een rood-wit-blauwe. Komt me wel heel bekend voor. Nee, ik heb hem niet hoor. Maar moeder. Nee, moeder luister eens. Ik heb uw hulp nodig. Nee, geen geld. Ja, moeder eerlijk waar. Die 1500 krijgt u volgende maand echt terug. Nee, nee moeder. Het gaat om iets anders. Zeg. Zou u niet een paar dagen in de week bij ons een handje kunnen helpen? Ja moeder, die zijn weg. Ja, alle, alle twee, ja. Op staande voet. Ja, dus ik had zo gedacht dat u uh, een ochtend of drie, vier hier een handje zou kunnen. De Reumatiek, ja. Nee, maar moeder, in beweging blijven is heel goed tegen reumatiek hoor. Ja, nee, dat heb ik net gelezen. Uh, drie ochtenden dan? Dan uh, bent u zonder de mensen. Ja, maar moeder, zoals u de ramen kan zemen, zo goed kan niemand dat. Wat, mam? Nee, dat is geen punt. Nee, nee dat is geen probleem. Nee, luister, ik heb een hele grote nieuwe ladder gekocht. Ja, uiteraard is die goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Mama? Twee ochtenden dan? Samen gezellig koffie drinken. Ziet u dat voor u? Nou, ja, dat valt best mee. Het is geen kasteel. Moeder? Ja, moeder, dat kan met geen mogelijkheid hoor. Nee, ik moet solliciteren. Ja, daar ben ik de hele week mee bezig, ja. Straks zit ik in de WAO. Wat? Ja, ja, dan kunt u die 1500 gulden wel vergeten. De meisjes? De meisjes kunnen meewerken, mam. De meisjes hebben hun werk. Nou, natuurlijk, moeder, helpen in de derde wereld is ook werk. Wat? Wat is mooi van Kosto dat hij Bosnische of Kroatische baby's wil importeren? Ja, mannen met grootheidswaanzin hebben iets met kinderen. Ja, man doet toch niet zo belachelijk. Waar zit je verstand? Sorry, mam. Nee, man. Sorry. Mam, nee, sorry. Nee, zo bedoelde ik het niet. Nee, nee maar ik, be ik bedoel, dat ben ik, ben ik helemaal niet met u eens. Laat die Kosto en die andere lamzakken in Den Haag maar eens iets aan die verkrachters doen. Ja, ma nou, mam, luisteren. Eén ochtend dan? Anders ja, stak ik er helemaal alleen voor. Eén ochtendje voor de toiletten. Dan had ik zo'n handige wc een dat beloof ik. Mam, mam, mam, ben je daar nog? mam? Moeder? Mama? Mom, Mom, Mom, oh. Mom.